een autobedrijf in Maarn heeft afgelopen avond brandgewoed. Tientallen auto's in de bedrijfsband zijn afgebrand. Uit voorzorg werden twaalf huizen in de omgeving ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een hotel. Bij de brand vielen geen gewonden. Volgens de brandweer zat er asbest in het dak van het autobedrijf. De rook dreef naar het centrum van Maarn. Mensen kregen daarom het advies ramen en deuren gesloten te houden. Dat advies is nog altijd van kracht. De brand was aan het eind van de avond onder controle. Hoe die kon ontstaan is nog onduidelijk.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 Children play and all the bad things happen miles away and strong feelings never bother you You hold your head up the rest of us try to call the stations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 Zandvoort, ook op internet www.zfmzandvoort.nl ZFM. Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.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 Deed van ons allebei, mag een vreeden. Van mijn moeder dus van mij. Zeg van jou, CD van mij. CD deed van ons allen Mag een vreeden van moeder, van mijn moeder dus van mij. Dus van mij, dus van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 I'm just sitting here playing the guitar. City haul high, high, high. Oh, that you never me. Hey, excuse me. If you see me screaming, but deep in my mind. Before you walk out that door, movie, would you listen to my song? Live for me, I give you one last chance, one last chance. with the devil. So Fluffy, I won't leave. Maybe I'll just stay. Promise me that you'll do the same. Then I'ma love you like I never loved. Touch me like you never touched. Yo, if you give me the chance, I girl, now, baby, I'm gonna show I'll you that I'll forgive you. And I ain't gon' forget that you broke me.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 Vanavond de donnie uitgegeven. De best beste donnie van mijn leven. Want als ik de junk geen money had gegeven, dan kon je nu niet achterop. Kon je niet achterop oh, zag je staan met je hoge hakken, rode lakken. Zo'n sexy, zo'n klasse. En, hè, werd je blind door je oorbellen? Sorry, vergeet mezelf helemaal voor te stellen. Mijn naam is mag ik nu iets in je oor vertellen? Vind je seks, geheim, niet doorvertellen Nee, ik press je, meisje, begrijp je bellen. Ik heb een plekje vrij op mijn gezellen. We kunnen fietsen, flesje, duim bestellen.